De Randstad file richting Sea. Zo staat er op de N57 richting de Brouwersdam vanuit Rotterdam. Tussen de A15 en Hellevoetsluis 6 kilometer file. Dat kost je een kwartier extra. En ook op de N59 vanuit Rotterdam naar Zierikzee rijdt het op een aantal plekken langzaam. Tot zover de verkeersinfo. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, welkom luisteraars, bij het derde uur. Ik geef snel het woord aan uh, mijn collega Irene de Jager. Dankjewel Charles. Uh, goedemiddag uh, allemaal. Uh, jullie hebben net uh, kunnen luisteren naar een aantal heren over van alles en nog wat. Ik heb uh, de, de helft, althans ik heb meer dan de helft gemist, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, ik heb uh, gevraagd uh, of dat Leo Miezebeek uh, bij ons wilde komen vandaag. Om even een beetje uitleg te geven over de avondvierdaagse uh, uh, die deze week uh, bezig is. En het is vandaag de laatste dag van de avondvierdaagse. Welkom uh, Leo. Fijn dat je kon komen. Je bent uit uh, waar vandaan gekomen scheuren. Dankjewel. Ja, van buiten Zandvoort. <laughs> buiten Zandvoort komen scheuren. Nou ja, goed, je hebt het tijd, gered dus en je bent lekker op tijd. Dus goedemiddag. Hartstikke mooi. Goedemiddag. Nou, de avondvierdaagse. Ja. Nee, de fietsvierdaagse, fietsvierdaagse moet ik zeggen. Ja, we hebben eerst de wandelvierdaagse ja. gehad, begin van de maand. En nu hebben we de fietsvierdaagse. En uh, ja, die is, zijn we alweer aan de laatste avond bezig. Ja. Het is, is een leuke week geweest. Dat hebben we hebben redelijk weer gehad. Ja, er is wel een klein beetje, een paar druppeltjes ja, zijn geval, maar, maar, maar niet. Het is niet zo miswaardig, geloof ik. Nee, nee, nee, en voor nee, deze nee. is het eigenlijk wel, wel redelijk goed verlopen. Dus. Hoeveelste vierdaagse is dit voor de? Voor dit de was de vijftiende fietsvierdaagse. Ja. ja, Er wordt eigenlijk minder rugbaarheid aangegeven dan aan die wandelvierdaagse, hè? Maar het is ook niet zo'n zo'n groot evenement meer. En dat is wel jammer. Ja. Wij hadden, voorheen hadden wij eigenlijk drie evenementen. Dat was uh, inclusief de zwemvierdaagse. Dat ja, was, dat is waar ja, natuurlijk. En daar hadden we eigenlijk wel. een soort triathlon op een gegeven moment uh, bedacht. Ja. En dat werkte eigenlijk wel, uh, wel verrassend. Want uh, dat gaf een extra prijsje. En dat extra prijsje was natuurlijk uh, welkom. Ja. En dat gaf dus ook extra deelnemers. Zeker voor die fietsvierdaagse. Dat is toch wel eigenlijk de minste aantrekkelijke vierdaagse. Dat vinden we wel jammer. Maar we hebben eigenlijk al heel ja. veel geprobeerd om daar wat mee te doen. Maar ja, dat... Het wil maar niet echt van de grond komen. Maar goed, het is dan toch de vijftiende. dus het is niet zo dat het helemaal. Nee, we hebben om, uh, het ook wel gemerkt Maar we hebben dit jaar wel, ik geloof, het minst aantal deelnemers. Uh, zoals we ja. ooit gehad en, hebben. En wat is het minst? Wat, hoeveel moet ik dan ik denken? Ik geloof dat we rond de 60, 65 uh, inschrijvers zitten. Nou ja. ja, ja nou, je uh, moet het wel organiseren natuurlijk. Ja, en je ja. moet zorgen dat, of dat er nou 200 zijn of 60, je moet natuurlijk zorgen dat alle. Uh, uh, punten er zijn waar mensen ja, controle je hebben. Hebt, en je zo. hebt eigenlijk best veel mensen nodig om ja. te organiseren of je nou met 60 zit deelnemers ja. hebt of 200 deelnemers. Ja. Het is wel iets meer werk natuurlijk. Maar ja. Uiteindelijk. Uh, maar goed, dat is, uh, dat is iets wat, uh, wat we in de toekomst maar eens moeten overleggen ja. hoe we dat weer eens een keer gaan invullen. Ja. Wat is de route geweest uh, dit jaar? We hebben verschillende routes gehad. We hebben de route richting de Lakers. Dan gaan we over de camping de Lakers. Langs de zeeweg. Yeah. En dan gaan we zo terug uh, via Panassia door de duinen heen. Je kunt namelijk uh, bij de Camping de Lakens heb je nog een hek achterin. En dan kom je in het Camping Duinen. En dan kan je richting het Vogelmeer. Yeah. Dus daar maken we dan gebruik van. Dat was op zich heel dat leuk. Mag. Dat mag. Dat vorig de... jaar was dat de eerste keer. We hebben dit jaar weer ja, yeah. we toestemming van de, van de camping-eigenaar gekregen. We begeleiden het goed, dus ze hebben eigenlijk niet zo heel over. Gaat dat dan langs de golfbaan? Is dat, is, is, hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Want dat nee, is... nee, nee. Ze fietsen over de boulevard. Richting... Oh, dat is natuurlijk bij de branding aan de ja, achterkant. Nee, nee, nee. Het is aan de kop van de zeeweg. Londenbank. Ah, die camping. Oh ja. Ja, er zijn er drie natuurlijk Ja, de, dan, natuurlijk, uh, ja, dus de eerste is het... camping als je richting Donderdag. Ja, precies. En dan gaan ze daarop en dan komen ze eigenlijk bij komen ze uit. En dan, uh... zijn, het, zijn het voornamelijk... Uh, nou, laat ik maar zeggen, uh, niet de jongeren die zich aanmelden. Of zijn er toch ook wel veel jongeren die ja, zich zijn? Melden? Dat zijn vaak wel uh, kinderen. Wel vanaf een jaar of zes, zeven, acht tot. Toch? Ja, of twaalf, dertien. En dan ouders. En ook wel gewoon, uh, gewoon ouderen die er ook mee. Ja. Hoeveel? Zijn er ook... Hoeveel? Zestig heeft hij net uh, gezegd. Ja, ja, ja, het was dit ja. jaar niet zo heel veel. Dat is jammer. We hebben wel meerdere Ja. gehad. Ja. Ja. ja, het heeft te maken natuurlijk dat je. Het gaat rijden als de Tour begint. En iedereen zit voor die tv. <laughs> nou, is nee, ik... zo? Is de Tour nou, begonnen dan? Morgen. Ja, ja maar het ja, is vandaag ja. de laatste dag. Maar wat we wel merken is het weer. Het weer speelt een grote rol. Blijven als... mensen ook weg? omdat het als, weer... als het, als het? als het minder mooi weer is zoals nu. Dat hebben we in het verleden ook al gehad. Dan, had je minder, en, maar dan heb je vaak op de laatste moment nog Op de eerste avond heb je dan nou veel inschrijvers nog. Als ja, ja. het weer een ene mooie is. Dan zeggen ze, oh, we gaan toch maar wel. En dan, want dan kopen ze niet van tevoren een kaart. Want ze kunnen een kaart kopen bij Verstegen of bij de Brune. En dat doen ze dan niet. En dan kijken ze het weer aan en dan gaan ze alsnog. En, maar dat is dit jaar ook wat minder. Dus ja, dat, dat, dat merk je dan wel. Dat mm -hmm. het weer, uh... Maar desalniettemin minder moeten vanavond een hoop mensen komen. Hè? Als de mensen binnenkomen, toch? Nou ja, we hebben 60 vaste deelnemers. Er de fietsen nog wat mensen mee. En vaak komen er wel wat... Uh... Wat het dan weer de laatste avond is. En dan worden ze ingehaald. Oh, en dan komen er dan wat opa's en omas ja. komen nog langs. Ja. En dan hebben we bij het Rode Kruis een gezellige avond. Met een loterij. Dus, ik heb het begin even gemist. Maar heb je het al gehad over de tijd en waar ze vanavond binnenkomen? Nee, nee. We hebben het in de eerste instantie even over de algemene dingen gehad. Maar wat ik ook nog even wil vragen aan je is. Um, zijn er mensen die bijvoorbeeld via het VVV uh, uh, dan ingestroomd zijn? Die dus bijvoorbeeld hier in de buurt zijn en die... Vreemde, hè? Ja. Laat ik het maar zo nee, zeggen. Of nee, is het nee, echt.? Uh, nee, we hebben wel die wel een er wel aankondiging al aankondigingen zo links en rechts en ook op de. op centenparks. Maar daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel. respons. Jammer is dat. Ja. ja. Want het is ja. natuurlijk toch wel hartstikke mooi. Iets dat mensen die daar zitten. dan zo'n ja, avondvulling het hebben. Het staat ook in de krant. Er wordt ook aandacht besteed in de krant. Leuk artikelje staat erin. Dus het kan gelezen worden. Nou, we weten allemaal dat krant veel gelezen wordt. Dus. Nou, ik denk dat het fietsen... Het wandelen is altijd wel wat drukker. Dat hebben we altijd wel redelijk redelijke... Maar uh, ja, goed, dat is, dat is ook omdat het meer landelijk bekend is ook natuurlijk. Hè? Dus het is een, een soort... Ja, dat is, een, dat en op school, school dat dus klopt. Dat wordt heel ja, ge, ja. gepromoot. Dat is, dat is fietsen, dat hebben wij eigenlijk zelf verzonnen. Het, verzonnen. het was vroeger ooit. Hè? Klaas Koper heeft het vroeger ja. georganiseerd. Ja. Is er toen uiteindelijk mee gestopt. Omdat ook de belangstelling minder werd. En eigenlijk het niet meer waard was om het te organiseren. 15 jaar geleden hebben wij het topje opgepakt. Omdat we juist met die vierdaagse evenementen bezig waren. Maar hadden toen het zwemmen en het, uh, het wandelen. Toen kwam het fietsen erbij. En dat is, dat is al die jaren eigenlijk heel goed gegaan. Alleen we hebben, een paar jaar geleden zijn we gestopt met zwemmen. En toen zijn we ook het, het fietsen weer terug zien lopen. Dus, ja, zie je bent zo'n beetje koningorganisatie in Zandvoort. Nee hoor, nee, nee. nee er zijn nou, er nou ja, je doet vullen. veel. <laughs> Wat doe je allemaal? Ja, nou... Fietser evenement doen wij. En, en, ja, je, zit wel, je doet wel vaak mee. Je bent beschikbaar voor anderen. Dus, uh... Je hebt ook nog iets met schaatsen, toch? Ja, de schaatsbaan doen we ook. Ja. Ja. <laughs> ja, klopt. Alleen dat gebeurt niet zo vaak. Want we hebben, we hebben bijna geen lage temperaturen meer in Zandvoort. Nee, he? nee, nee. Maar we hebben zoekersvintens in het dorp een hartstikke leuke schaaf. Dat hebben we ook al zeven jaar gedaan. Nou, dat, dat is, een is... feest. Het is met een, uh, met een experiment begonnen. En het is uiteindelijk uitgelopen op een uh, staand evenement. Ja, dat... het, staat okay. een huh? het staat als een huis. Het yeah. staat ja. ja. als een huis. Alhoewel over huizen gesproken. Dat, dat kan dus nog wel eens in de weg komen te ja, staan. Ja, dat ja. huis. Dat een de nieuwe een klein haperingetje wat er dus op dat... Uh, op dat plein het raadhuisplein het gaat gebeuren, ja. maar ik uh, heb begrepen dat er uh, best wel mogelijkheden zijn. Ik heb van jou een aantal plannen gezien ja. uh, die je hebt gepresenteerd en ik moet zeggen daar was ik zeer van onder de indruk. Ja. Ik vond ook dat je fantastische ideeën hebt over hoe je zeg maar, daar omheen kan gaan ja. zonder dat dat een te grote impact heeft op, uh, op de doorstroom van het verkeer ja. en over alles wat er moet gebeuren daar op dat plein. Dus ik neem aan dat daar wel rekening mee gehouden wordt. Want kijk, die schaatsbaan die mag natuurlijk niet meer weg. Hè. Dat, is, dat, dat nee, moet nee, gewoon maar, wel nee, blijven. De burgemeester heeft gezegd dat als het nergens kan, dan kan het bij hem in de tuin. Ja, ja maar het, van het, het balkon daarachter. <laughs> ja, van de flat. Nou ja, op op het, middenplein op daar, het middenplein daar. Ja, dat is, ja, een mooie dat plek. is een mooie plek ja, inderdaad. Het ja, is ja. dus heel beschermd. En uh, ja, heb je uh, ook minder. Uh, uh, als ja. het, uh, nou, het, het mooie van het, van het dorp is dat je centraal bent dat je eigenlijk het minste aantal bewoners eromheen hebt. Dus de, de relatieve overlast is, uh, is, is, is laag. Ja. Ja. En dat is het mooie van het dorp. Ja. He? En, en iedereen rijdt er langs, komt er langs, fiets er langs. Het leeft supercentraal ga het, punt. Ga je op zo'n plein als, als het LDC-plein... of Zwarteveld of het Zwarte Gasthuisplein... dan zit je niet meer in de loop. Uh -huh. En dan, ja, dan is, zou het wel eens minder kunnen worden. We hebben ook een, een grote ijsbaan gehad op, het, op de boulevard in een tent. Maar dat is ook eenmalig geweest en dat was ook geen succes. Nee. Nee, het staat nou? altijd rond de kerstperiode. Dus ik, ik denk als je gewoon, ook als uh, het Garshuisplein wordt uitgekozen als locatie. Als je dat maar leuk opsmukt uh, en ook de, de entree naar naartoe, zeg maar, die straatjes er, uh, een beetje in de kerst weer brengt. Wat lichtjes ophangt. Dan zal het niet veel uitmaken, denk ik. Maar schat ik even? Ja, ja, ja, ja, nou goed. Dat, dat, dat zei ik al. Je moet met een hele grote groep het eens zijn. Wil je, ja. wil je zoiets uh, die, die stap gaan zetten? En, ja. ja. Uh, dat dat. Ik weet je, hier zijn we aan gewend. Hè? We, hebben, we hebben dit nou eenmaal gevestigd. Dus. Ja. Nou, een hele leuke plek dit is de Watertoren Sport lunched Ja. Maar sport zit er nog steeds in. Uh, Feyenoord is heel erg blij. Want Sofian Amrabat komt naar Rotterdam. 20-jarige middenvelder komt over van FC Utrecht. Dat is natuurlijk toch nieuws ja. dat wij uh, hebben. Ik had trouwens vanochtend uh, gelezen dat uh, Ronaldo... dat hij dus uh, vader is geworden van een tweeling. Hadden jullie ja. het er al over gehad? Ja, ja. Nou, heel even hoor. Heel dat hij dus niet die laatste wedstrijd gespeeld heeft. Nee, maar het is dus ook niet... Uh, het, uh, het is dus bij een draagmoeder is dat dus gebeurd. Wist je dat? Ja dat, ja. Ja. ja, dat is wel heel apart, vind ik hoor. Ik bedoel, hij heeft een, een vriendin, dat is een model. Waarschijnlijk is die te precair en te fijntjes om de kinderen te baren. Dus heeft hij er een draagmoeder voor gekozen. Ik vind het wel een apart verhaal, eerlijk gezegd. Dat is, dat maar goed, Windel wat het laatste van, nieuws begrepen is, dat zijn nieuwe vriendin die juist ook zwanger is. Dus Ja, hoe ja dat nou, het is dubbelop. ja. ja, ja, ja. Maar <laughs> dus, ja. ja ze, ze zijn zomaar overal zwanger hoor, kan ik je mee ja. zeggen. <laughs> Wimbledon begint ook. Kiki ja. Bertens opent tegen uh, Sirstea. En Hogenkamp treft uh, Bengel. Kiki Bertens speelt in de eerste ronde tegen die Sorena Sirstea. Wat een rotnaam. De 27-jarige Roemeense is de nummer 62 van de wereld. En kent een prima balans tussen de Westlandse drie partijen, drie overwinningen. Niettemin staat de Nederlandse een stuk hoger op de wta rankings is 24ste. Richel Hogenkamp opent tegen Madison Brengel, De Amerikaanse nummer 94 van de wereld. Op de All England Lawn Tennis and Rocket Club. Nou, mooi nieuws toch? Heerlijk. Ja. Hey, nog even terug over die uh, fietsvierdaagse. Uh, eigenlijk uh, wordt dat uh, bijvoorbeeld in het oosten van het land uh, veel meer uh, benut. Hè? De, daar zijn ja. echt hele grote fietsvierdaagse. Uh, ik, ik kan me herinneren, ik heb in Smilde gewoond. Dat, uh, daar, daar, ja, dat was echt gigantisch hoeveel mensen je daar ja. zag. Met name de senioren die gaan en masse naar het oosten toe en boeken daar ja. hotelletjes en ja. BB's om dan vervolgens vier dagen te gaan fietsen. Ja. Is deze omgeving daar minder geschikt voor, denk je? Nou, dat weet ik niet, maar uh, in eerste plaats hebben wij een avondvierdaagse, dus niet overdag. Dat is al een, een verschil, denk ik. Dan. Aan de andere kant is zo'n stand van om een fietsroute in zoveel uit te zetten: 20 kilometer, misschien 30, 35. Dat is best lastig. Ja. Je bent al heel snel uit Zandvoort. En, en, en, en, en hoeveel routes moet weg. je... Hoeveel kanten kan je op, hè? Ja. Je kan toch twee dat... keer over de zee weg. Maakt het ja, uit. Maar dat nee, zo nee, nee. We, we, we hebben ook hele mooie routes. Ja. En, en we krijgen ook vaak wel complimenten over... dat we mensen op plekken komen waar ze eigenlijk niet wisten... van, hé, hey, bestaat dat ook? Als Zandvoorter of, als, als, als, of als, ja. als deelnemer. En dat is juist leuk, want je kunt alle kanten op. Daarvoor hebben we de routes ook... vroeger 15 en 30 kilometer... Tegenwoordig zitten we rond de 20 kilometer, 17, 20 kilometer, waardoor we iets makkelijker meer kunnen. En die 30 kilometer hebben we eigenlijk niet meer. Maar soms hebben we nog wel eens aanvraag mensen toch wat meer willen. En nou, er is, ik heb wel eens routes gemaakt met een lustraan. Dat is een extra lustraan koppelen. Ja. Dat kan dus, dus ook. Weer. Ja, tuurlijk. Dan, dan maak je daar een extra lust aan. En dan fiets je die keer na. En als dat dan klopt, dan gaan we daarover. En dan heb je weer een route. Ja. Zo heb ik al heel wat fietsroutes liggen. Doe je het dan zelf ook? Ga je dan op de fiets... Klaas, die ja, vroeger deed ik Klaas Koper dat altijd. Die ja. ging altijd van ons dat doen. Maar ja, goed die fietst niet meer zo hard. Blijkt een fantastische nee, nee, dat is een kerel. Tijd, ja. He. Ja, het is een topper. Ja, dat is zeker een ja, ik, ik Volgens mij is het nog niet zo heel lang geleden dat hij nog op zijn fiets zat. Hè? Want het is pas nee, een paar nee, jaar geleden. Een jaar geleden, geleden. fietst hij er nog hoor. Het ja. gaat steeds veel goed. Nu Maar ja, goed. het minder. Maar, maar het uh, nou, laatste jaren doen wij dat zelf. En dan nemen we soms even tijd om na te fietsen. Van de week hadden we dat beter ook kunnen doen. Want toen bleek dat er zo'n plek afgesloten was... Uh, ah. Wat, even niet, wat ik even niet uh, tot mij gekomen was. Ja. En nou, dan is dus het vervelend, dan. want dan... Loopt alles paak, hè? Dan, ja. uh, dan, ja. Iets tenminste de verkeerde kant op, dan val je dan weer op je route. Is het is niet bent. zo dat je dan, zeg maar, beschikbaar bent en dat mensen dan je kunnen bellen van: hé, hey, uh, ik weet nou, niet wat er is, maar ik, ik, ik bots van, je tegen een hek. Ik had van aan. de week ook nog eens uh, raadsvergaderingen. dus uh, oh, ik de was zelf eventjes van, uh, niet aanwezig. Die van het Watertoor, uh, van de, van de ook. Watertorenplein, Even he. terug naar Wimbledon, ja. want ja. ook Robin Haase begint aan het toernooi en die begint tegen Francis Tiafoe. De pas 19-jarige Amerikaan is de nummer 63 van de wereldranglijst... en staat dus 25 plekken lager dan de Nederlander, die 38ste staat. Het wordt voor de 30-jarige Hagenhuis... een eerste onderlinge ontmoeting met de Wimbledon-debutant. Oké, okay. okay. nou, weten we dat ook. Hebben uh, we ook nog muziek eigenlijk? Ja, dat gaan we nu even aan Charles vragen. Ja, en, maar het, uh, gaat, het gaat over fietsen. Jongen. Het gaat over fietsen. Kijk, en uh, het gaat over de, koning, nee, de koningin. Weet je, weet je het dan? Sorry? Het gaat ook over de koningin, weet je het dan? Fietsen in de koningin. Een in de koningin. Ja. Queen bicycle race. Oh, die oh, ja, bicycle, nou snap ik hem ja. Ik dacht van bicycle, bicycle race, maar Bicycle. I want to bicycle. Bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle. bicycle, bicycle.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 Bicycle Race, dat was Queen. Nou, uh, een van Bicycle Race met Queen. Uh, daar kan je muzikaal af. Maar de Tour de France. En Henny houdt er helemaal niet van. Die zet tele ze televisie zet uit en zo. Ja. Hij had, staat zelfs in de tuin, die tv. Ja, staat hij dan wel uh, beschermd ja. tegen de regen en, uh, en weer ja. en zo? Ja. Nou, hij staat binnen. Ik doe het raam open en dan ga ik buiten zitten in de zon. En dan kijk ik naar de televisie. In de zon. Nou. Mooi hoor weer eerst die wolkjes even wegblazen. Hey Charles, ik ja, we had net een bericht over Amrabat die naar Feyenoord gaat. Hè? En weet ja. je dat Ajax daarvoor verantwoordelijk is? Oh, Ajax meldde zich ook voor Amrabat. De onderhandelingen tussen FC Utrecht en Feyenoord over Amrabat kwamen in een stroomversnelling toen een derde partij zich plotseling meldde in de Galgenwaard... Ajax probeerde als kaper op de kust een overgang te forceren... waarna de Rotterdamse aartsrivaal snel met de gewenste transfersom... van 4 miljoen euro over de brug kwam. Oh. Mooi verhaal, hè? <laughs> jij, had, jij had, Leo, vroeger de, de triathlon. Ja, dat is, is heel waar. Vroeger het zwemmen... Uh, we zijn begonnen met zwemvierdaagse. Wandelen daarna. En toen is het fietsen erbij gekomen. Dan had je eigenlijk een soort triathlon... En eh, door met die, al die drie evenementen mee te doen, kreeg je een extra prijs. En vonden de kinderen leuk? Hè, en Beker... de kinderen, ja, dat was natuurlijk prachtig. We ja. hebben uh, heel wat bekertjes hebben het, uh, uitgedeeld. Uh, en dan hadden we altijd bij het zwemmen, hadden we als laatste avond Aqua Disco. En dus de, dat zwemmen was uh, best wel. Uh, was best wel belangstelling voor. Ja, maar dat was duur. Nou ja, we hebben op een gegeven moment. Uh, daar werd de belangstelling ook minder van. En het zwemmen was duur, het kost heel veel tijd. Op een gegeven moment een afweging moeten maken van hoeveel tijd, hoeveel, hoeveel mensen moet je daar inspannen. Want daar moet ook de racebrigade bij. Ja. En op een gegeven moment hebben we gezegd van ja, we moeten daar maar eens mee stoppen. Maar ja, nou blijkt toch ook wel dat het, uh, dat het daardoor ook het fietsen weer wat minder wordt. Uh -huh. Dus we moeten maar eens kijken. We Doe gaan... hem terug joh, die triatlon ja, nou, is toch fantastisch. Ja, die kinderen ja, vinden ja, dat geweldig. Ja, maar ja. ja. nou, goed. Ik denk dat we maar eens om tafel moeten. Ja, leuk. Dus de plus en de minder weer op een rijtje zetten en, uh, nou ja, kijk, uh, al die activiteiten die zijn prachtig, maar uh, zonder vrijwilligers. Geen nee, activiteiten. Maar dat is natuurlijk ook zo. Maar, uh, ja. We doen er gaat een hele aanslag op onze vrijwilligers. En die doen al veel. En met plezier. En, uh, en het is ook hartstikke gezellig altijd. Ja. Ik, bedoel, uh, ik was bij de opening van uh, Culinair vorige week vrijdag. En uh, uh, uh, hoe heet ze? Uh, uh, mevrouw Lemmens, die uh, vertelde dat er dus op alleen al bij culinair 100 vrijwilligers ja, ja, waren... Ja, ja. die dat ja. dus draaiende hebben gehouden. Nou, ik vind het nogal wat. Nou, wij hebben voor zo'n fietsvierdaag... hebben wij een ploegje van 25 vrijwilligers... Ja, die op toerbeurt ja. er zijn. En de een doet meer dan de ander. Dat maakt op zich helemaal niet zoveel uit. Maar, maar ze zijn er wel allemaal. Ja. En ze steken daar wel tijd in. Even over activiteiten dan. Je had net die, uh, die culinaire, dat culinaire weekend wat je noemde. Mijn hemel, wat gebeurde er hier wel in Zandvoort? En wat was dat ook weer leuk. Super. Ja, was echt weer een. Nou, een... maar dat is ook een ding in er, er is veel, er gebeurt heel veel. We hadden net over het oosten van het land, waar je dan heel veel belangstelling soms hebt voor evenementen. Ik denk dat er heel veel dorpen zijn waar heel weinig georganiseerd ja. ge ge wordt. En als er dus wat is, is het daar ook is het groot. Ja, ja, dat is ook zo. Allee. Hier hebben we markt, we hebben feesten, Ik kwam vanochtend trouwens het badhuisplein uh, ja. en, en, zullen... en daar is een uh, Ibiza hippie uh, markt aan de ja. gang weer. Ja. Nou, dat ziet er echt superleuk uit. Ja. Nou is dit natuurlijk wel geweldig weer daarvoor. Inclusief reuze rad, ja, Dat Ja, natuurlijk ja. ja, Ik ja, ja, ja, ja. ben er van de week in geweest. Kan je, mooi, als je de boven is, ja. een mooie foto's ja. ja. ja. maakt. Ik heb er ja. geen foto van je gezien <laughs> daarover. Oh, nou heb jij, heb jij het Zandpoortse Nieuws niet gevonden. Het stond, het stond op internet. Waar blijven de foto's uit het rad? Nou, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ik heb ze volop gemaakt. Dus, en ze staan op internet. Dus. Ja, Weet je wat grappig is? Er zijn nou opeens een heleboel mensen die daar tegenover zitten... die beginnen te protesteren. Ze hebben allemaal een brief in de bus gehad. Ze hebben ja. allemaal twee vrijkaarten in de bus uh. gehad. Niemand deed zijn mond open. Uh. De vrijkaarten zijn op en ze gaan zeiken. Uh. Ja. Nou ja, daar is inderdaad ja, al het een dus de en ander zo. over gezegd. Maar de, goed, de rechter heeft ook besloten... dat er geen reden tot klagen is. Men, is een Men heeft dat dus netjes uh, gedaan. Men heeft keurig zich aan de afspraken gehouden. En dus... Het is over en uit en sluiten en genieten gewoon, jongens. Waar gaat het over? Ze staan er ook niet zo heel lang, toch? Dat nee, is niet vier... zo. Weken, vier ja, weken, geloof nou Ja. Staat kijk, als dat uh, nou vier maanden is, dan uh, zou ik me voor kunnen ja, stellen ja. dat mensen gaan mopperen, maar vier weken. Blij, dat gaat echt, oh, het gaat niet over het reuzenrad, Het gaat over die zanddingen. Uh, nee, nee dat ging over het reuzenrad. Oh? Ja, daar ja. heeft men uh, heeft dus een uh, kort geding aangespannen en dat hebben ze verloren. Dat is klaar. Kort geding aangespannen, dat meen je niet? Echt ja, ja, ja? Ja, ja, ja. Maar goed, oh? dat ja, is Moet je eens op de Zanelaan in Haarlem wonen? Met, met koning zo rond die tijd. Staat er een week kermis. Hele Zanela, ja in de hele Zanelaan. Midden voor de huizen en zo. Maar zo'n kermis hmm. is tien dagen maximaal. En dit is dan weer vier, vijf weken. Oh, okay. Nou en is toch een feestje Ja nee op. ik ben het helemaal mee eens. Terug maar. naar de Vies Vierdaars. er is natuurlijk geen uitspraak over, duidelijke uitspraak ja. over. Dus ja. dat is klaar. De dat dus. Vierdaars komt vanavond aan. Waar is de finish? Waar kunnen de mensen hun bloemen kwijt? <laughs> ja bloemen. Nou ja, heel mooi. Nee, wij, wij gebruiken voor de fietsverdragers van vier dagen lang... Het, het nieuwe Rode Kruisgebouw aan de Nikolaus Beetslaan. Even dat bekend is. Maar... Nee, maar... Dat is een zijstraat van de Vondelaan... voor de mensen die dat ja, makkelijker ja. vinden. Een rood dorp, misschien ja. nee, bekend. Als je uit het dorp komt via de Verlengde Haltestraat, ja, en je gaat Vondelaan, rechtdoor, dan heb je op een gegeven lees. ogenblik... Ja. een aan de rechterkant... En daar, daar, hebben, we, daar hebben we de start en dan hebben we ook de, de, de finish... De hebben we hebben het wandelen ook bij de start. Behalve dan op de vrijdag hebben we de finish in het dorp. En dan hebben we een mooi pleintje erachter. En daar worden alle mensen ontvangen. En dan hebben we een hartstikke leuke... Waar is de baas die finish in het dorp? Nee, we hebben de finish ook bij het nieuwe was. Maar bij de wandelen hebben we altijd finish ja, precies. Het ja. op het kerkplein. Ja, dat is... Waar maar... van de week dat er eten was, daar zou je eigenlijk binnen moeten komen. Kunnen mensen gewoon zitten op terras en uh, lekker ja. genieten, Pilsje nemen. Dat is toch leuk, joh? Ja, uh, uh, met fietsen in het dorp, het wandelen gaat wel op het Kerkplein. Ja. Maar met fietsen is dat lastiger, want er is pas mag je daar niet fietsen. Jo, maar dus, ja. nee, maar dan, en, en dan heb je, en voorheen hadden we een wat grotere ploeg natuurlijk. En dan had je, kwamen daar mensen met 250 fietsen het Kerkplein op. Nou, dat gaat niet werken nee. dus Dat was niet ja, de, is de klein. om dat daar te eindigen. te ja. ja. Dus je moet echt een ruimte hebben waar je, vroeger hebben we daar ook club voor gebruikt. Hebben we een periode gedaan. We hebben we nog eens een keer op de oranje -school hebben we nog eens een school gedaan. Maar nu we zitten we al twee, drie jaar op het Niklas Beetslaan bij het Rode Kruisgebouw. Met alle, alle, alle tevredenheid. En we hebben altijd de laatste avond hebben we een loterij. En dan kunnen mensen een fiets winnen. Die, is, die wordt beschikking gesteld door ons en Versteeg. Leuk, samen. Dat is een goede winkel, hè? Ja, dat is helemaal top. En dan, uh, ja, maar dan dat is wel gewoon iets bij waarbij je zelf moet trappen. Of zit er ook nog een elektrisch motortje in? Of? Nee, gewoon zelf trappen. Gewoon, een normale... gewoon zelf trappen. Ja, zelf support. Ja. Nou, dat, ik uh... heb er een met ondersteuning en ik vind het maar wat lekker hoor. Zeker weten. Die Zeestraat omhoog <laughs> vind ik toch altijd weer een feestje met mijn kleine motortje. Ja, erin nou, ik klop helemaal. Ben ik al met je heen? ja, goed. Ja. Leo, maar, jij hebt ook iets met, met bouwen hoor ik net. Uh, ja, mijn beroep is ja, mijn be wat betreft mijn beroep ja. ja. heb je ook een fundament bij nodig? Ja, ja, ja, ja. Dat is heel belangrijk voor, voor een goed voor bouwen. ja, ja, minimaal. Daar heb ik voor gevonden, de Foundations. Oh. Ja. Ah, kijk en toen jij nou vroeger, toen jij vroeger, als je dan verkeering zocht, zei jij dan ook tegen je liefje: Why don't you build me up, buttercup? Ja, dat is alweer zo lang geleden. Maar hij is nog steeds met dezelfde buttercup hoor. Okay. <laughs> Ankie is nog steeds gewoon daar waar ze goed zijn. Ja, ja dat ik Niet te zeggen, why don't you build me up. <laughs> <laughs> Jaren 70, de Foundations build me up. Buttercup. Het is hier altijd nog een gezellige bedrijvigheid in de studio bij ZFM Zansvoort. Ron Smit, die gaat ons verlaten. Die gaat uh, keihard uh, meedoen aan de avondvierdaagse fietsen. Nee, nee. <laughs> <laughs> Bedankt. Dag. Uh, fijn dat je er was, Ron. Bedankt. Uh, en uh, Nog altijd de gast Leo Miesbeek en natuurlijk uh, Irene de Jager die uh, met hem praat. Ja, nou we hadden het net over je buttercup, over Anki, uh, die uiteraard ook uh, een vrijwilliger is in ja. het hele verhaal. Want waar er iets te beleven is, uh, daar zien we Anki. Ah, zij is ook de initiatiefneemster he, voor dit soort dingetjes. Dus. Ja. ja, doet zij meer initiatief dan dat jij doet? Ah, ze, nou, of, of, of ze nu nog meer doet, daar gaan, gaan we over discussiëren. Ja. <laughs> nee hoor. Maar zij is wel degene geweest die in het begin uh, mee begonnen is. Toen ja. de tijd dat ik daar helemaal geen kijk op... en ook helemaal geen tijd voor. Ja, dus, uh, maar, weet je, er is natuurlijk uh, de, de sprookjeswandeling, zie ik, ja. Ankie. Ik zie er bij Timmerdorp, ja. Uh, ja, zie ja, ja. ik, Anki. Uh, als er in het dorp... Nou, Timmerdorp niet, hoor, dat niet. Dat heb ik gedaan. Oh, dat is, is jou. Aan... Jij bent natuurlijk ook de Timmerman in huis. Dat is natuurlijk <laughs> het andere verhaal, ja. Nee, maar als er dus uh, van de, uh, uit het dorp, uh, zeg maar, het raadhuisplein een beetje anders moet gaan lopen, omdat er iets uh, aan de hand is, dan ja, is de dan zijn dan we ook weer gegroeid uit die, uit die wandelen toen de tijd, toen toen. Hadden we in eerste instantie had de ondersteuning van de politie bij oversteken met de wandelaars. Op een gegeven moment deden die dat niet meer. En er moesten verkeersregelaars komen. En van daaruit hebben wij een poeltje verkeersregelaars gekregen. En dan word je ook weer gevraagd bij Sinterklaasintocht. En dingen en dan lijkt het wel heel snel of je je overal in zit. Maar, is, maar moet ik dat dan zien als een soort uh, vereniging waar iedereen bij elkaar in zit en wat voor evenement er ook is... dan wordt er gewoon geroepen van, joh, dan is er dat. Uh, wie kan? Nee, nee, of hoe werkt al, dat? Nee, Naar na behoefte, na behoefte. Als het nodig is, dan wordt er overleg gepleegd. En, en ja, dat zeg ik al, je kent elkaar natuurlijk. Hè? Dat het ja, het dorp is natuurlijk een dorp. Uh, het is, je, ja. weet, je weet <laughs> trouwens dat Sinterklaas over de schermen nu met je meekijkt, hè? Ja. Uiteraard, ja, ja, ja, ja, uiteraard, Dat mag je ook hoor, dat mag je maar Ik las trouwens gisteren ook dat de discussie over Zwarte Piet en Sinterklaas eindelijk klaar is. En dat we nu gerust door kunnen gaan met ademhalen. Ik kan ook Zwarte Piet weer tegemoet zien als hij bij mij in de buurt komt. Vind maar dat, dat is heel gezellig. Dat is een een beetje stom. Ja, precies. Het is ook al klaar natuurlijk. Ja. Maar goed, de fietsvierdaagse, dat is zeg maar bijna klaar. Hè? Dat is vandaag dan de laatste ja. dag. Wat, wat wordt het volgende evenement wat er aan zit te komen? Ja, ja, we waar gaan we rekening mee moeten houden. Maar persoonlijk gaan we dan weer eens aan de ijsbaan denken. En dan, uh, nu, nu al? Ja, daar zijn we alweer volop mee bezig. Ja. ja, Want anders is je er niet. En uh, ja, de sprookjeswandeling gaat er dan aankomen in december. Dat uh, gaan we zeker weer doen. En deze zomer zijn er na deze vierdaagse geen echte... Uh, Belangrijke dingen meer maar dingen ja, gaan ja, gebeuren. doen. gebeuren? We doen het dit jaar nog niet? Maar dan gaan we eens even over nadenken. En voor de rest is het uh, een kwestie van uh, meedoen of uh, lekker de zomer vieren. Want dat is ook wel lekker, hoor. Ja, ja, ja. Gewoon eens even niet uh, ja. met dingen bezig. worden. Nee. is er nog een markt die eraan komt? Uh, ja, er is nog een jaarmarkt, dat wel. Nog eentje? Ja, en één uh, of twee, geloof ik. Of hebben we er nu twee gehad? Uh, volgens mij. We hebben er twee gehad. We krijgen nog twee jaarmarkt van. Uh, in een dorp, ja. Ja, nou ja, ja. goed. Daar zijn, dan de, nou zijn we dan weer met, met het verkeer een beetje bezig. Met de verkeersregelaars. En de start van, van de markt en voor de rest. Uh... Ja. En uh, die plannen over het uh, Raadhuisplein, uh, daar uh, wordt nog over gesproken? Ja, daar, daar zijn we druk mee doende, joh. Dat is, dat is een proces wat loopt natuurlijk. Hè. En daar moet ja. ook de politiek natuurlijk uh, in meegaan. Zijn ze wel gewillig uh, om te kijken naar dat plan wat je gemaakt hebt? Denk het wel. Gaat wel ja. komen. Ja. Ik ben, dus zie wat je zelf ook al zegt, we willen graag die ijsbaan. Dat, dat is inmiddels wel een gevestigd evenement geworden. We willen in het dorp eigenlijk ook wel een plek hebben... waar je wat muziekevenementen kan organiseren. We hebben daar niet voor niks die muziektent staan. Die kun je veel beter benutten dan zoals die er nu staat. Ik zou zeggen, pak dat op. Ja. Dus, uh... Ik zag een van de dingen die je op papier had gezet... was zeg maar dat je dus dat plein naar voren haalt... En dat tegen het muziek, de ja. muziektent aan. En als je dan uit de kleine uh, krocht komt. dat je dan gewoon zo de bocht maakt. Ja. En vanaf de andere kant gewoon. eromheen. eromheen. Ja. En dan heb je dus dat hele stuk voor die HEMA, zeg ja. maar. niet nodig om langs te rijden. Nee, nee. En dan kun je gelijk het plein ermee. En dan de, grote opnemen. Krocht, de grote krocht, twee richtingen. En dan zo. Ja. En dan kun je eigenlijk alle kanten op. Ja, dan, Want er is ruimte voor die, op die grote kogel. Om, om, dus om daar twee. Er zijn altijd twee richtingen geweest. Ja. ja, die stoep is natuurlijk extreem ja, groot. Ja. Aan de kant van de, ja. van de uh, Albert beide Heijn. Ja, uh, Ja, dus daar kan best uh, een klein stukje af. En dan kun je desnoods nog de fietsers apart maken. Zonder problemen volgens mij. Ja, Of wordt dat een, een dingetje? Het is geen snelverkeer wat daar gebeurt. Nee, het dus kan best dat wel elkaar passeren. Het is sowieso dus 30, 30 moet, kilometer moet Kijken Je kijken hoe je moeilijk je, daarover moet doen. Ja, dat is Ik denk zo. gewoon dat je moet proberen om in het dorp een plek te krijgen... waar je je neutraal iets kunt organiseren... zonder dat je allerlei dingen bijt. Ja. Ja, en dat dan... kan daar ook. Je hebt daar niet te veel horeca omheen. Je hebt daar niet te veel bewoners omheen. Nee. En de uh, mensen het raadhuis. die daar zitten, die weten het. Het raadhuis vinden... vraagt ook af en toe best wel veel publiek... omdat er iets is van trouwerij of wat dan ook. Als ja. je daar een goede ruimte voor hebt... dan is dat ook veel leuker in te richten. Ja. Ja, er zijn gewoon heel veel mogelijkheden... Er is genoeg om, ja. uh, om over na en te denken. Ik, die ijsbaan is natuurlijk een, een groot onderdeel ervan geworden. Ja, weet je, die, die alleen al het opzetten. Iedereen komt kijken. Iedereen komt kijken hoe ver het is. En dan uitlaat de koek een sopie. Maar voorbij zijn dat er iemand initiatief neemt... om daar een mooie nieuwbouw uh, neer te zetten. en Die een beetje in het dorpskarakter past. Ik vind het prachtig. Ik heb het gezien. Ja, dat geeft gewoon een mooi, mooi beeld. Ja, en dat zeker. geeft het plein ook heel veel meer, uh, meer waarde... Ja. Maak daarvoor een mooi plein waarin je weer dingen kunt organiseren. Hm. Ja, ik denk dat je dan, ja, dan kom je wel op een redelijk punt, ik. Nou, ik, We hebben de architecten in het programma Goedemorgen Zandvoort gehad. En ik geloof dat, dat iedereen daar in die omgeving heel tevreden is met wat ze aanbieden. En dat er eigenlijk geen, nou, geen, geen belemmering is om dit gewoon nou, te doen. Kijk, en men gaat beginnen. Met alle respect voor het mooie, mooie bord wat er hangt. Hè, waar alle evenementen op staan. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja. die gevel is natuurlijk niet echt heel mooi en niet representatief voor een mooi plein in het centrum van een dorp. Nee. nee, daar zijn dan allemaal andere mogelijkheden voor. We hebben een heel uh, mooi pand, Hema. Je hebt het uh, kruidvatpand, je hebt het uh, raadhuis, alles eromheen. Nou, dat, dat is alleen nog wat, niet, uh, wat, niet, wat, wat stoort, laten we zeggen. Ja. Leo, we zijn blij dat jij in de bouw zit. Ja, is het ja, zo? Ja, ik kan wel zingen. Ga ik doen ook. Oké, okay, goed zo. <lacht> Sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad. Sing a song. Just sing. Sing a song. Just sing. De Carpenters, Karen Carpenter, drumster en zangeres. Jammer dat ze er niet meer is. Maar de muziek uh, leeft voor altijd voor, <laughs> toch? Ben jij fan van de Carpenters uh, iedereen? Ja, ja, ja. Je vindt, daar ja, hebben we onze Henny ook weer. Die komt ons nog even bijpraten over voetbal, over de Tour de France, ja. over, uh, <laughs> over fietsen. <Ik> <laughs> Je kan het zo gek niet bedenken. Henning, nee, wat heb je nou weer van Niels? Ik niks. <laughs> ik niks. Maar, uh, we hadden het over... Het okay, kostte uiteraard ook uh, veel geld. Uh, ik, ik lees net dat een, uh, een Amerikaanse mastermind... De, de loterij heeft voorspeld... via een computersysteem... en uh, heeft miljoenen dollars ermee gewonnen. Maar... Oh. Uiteindelijk is hij dus toch door de mand gevallen... en hij moet dus, kan tot 25 jaar gevangenis draag, oh, krijgen in Amerika. Dat bedoel ik. Dus maar, van dat maar, geld kan je dan is, ook niet waar, echt genieten. Waar, waar, waar, waarmee door de mand gevallen? Wat heeft hij gedaan dan? Nou, nou hij, hij schreef dus uh, de software... waarmee hij de winnende nummers kon voorspellen. Oh. En hij, hij, ze wilden dat geld dan anoniem uh, komen ophalen... en daardoor viel dat op. En toen zijn ze dat gaan onderzoeken... En want ze, een van de winnaars was zijn broer. En zodoende hebben ze gewoon... Uh, nou ja, hij mocht zelf niet spelen. Dus hij liet anderen spelen. Ja, ja, en op die ja. manier probeerde hij zich dus te verrijken. Nou, dat heeft ik speelde dus ook al jaren in de lotto en zo. En, uh, maar, maar, nou, wat, maar meer dan twintig jaar. En af en toe dan krijg je vijf euro op je Giro-rekening. En dan staat erbij van harte gefeliciteerd met uw prijs. Nee, ik dat heb meestal twee euro. Wie oh, oh. het klein ja. niet eert. Uh, die is groot. Niet <laughs> <je>. <laughs> Maar ja, goed, Zo. ik weet niet wat er gebeurt. Uh... Nou, er gebeurt helemaal niks. Oh, Oké, okay. dus, uh, nou, nou uh, nog even wat anders. Uh, wat ik net lees is dat uh, de linkse partijen willen in Amsterdam een slavernijmuseum gaan uh, uh, starten. Uh, zij uh, willen dus een plek voor alle Nederlanders waarin dit onderbelichte deel van de geschiedenis herdacht kan worden, volgens GroenLinks. Nou, ik vind het, uh, volgens mij zouden we er dus afstand van moeten nemen. Tenminste, we moeten het een keer. Uh, ja, herdenken is prima, ja. maar er wordt wel heel veel herdacht, uh, vind ik. Maar goed. En wie moet je waarde schuld van geven? Uh, is ook heel lastig, want ja. bedoel, wij hebben natuurlijk, wij geven ook anderen de schuld, maar we hebben natuurlijk als Nederlanders ook niet zo'n hele fijne uh, geschiedenis uh, wat dat betreft. Daarom. Oké. En heb je nog wat uh, wetenswaardigheden? Niets. Goed. Nou, dan ga ik Het even. Het internet wordt afgezocht. Ja, nou nee, ik, ik wil eventjes de, de agenda uh, gaan uh, benoemen. Uh, we hebben natuurlijk de hippiemarkt uh, deze week uh, op het uh, Badhuisplein, die is uh, vandaag. Uh, dan hebben we de morgen en overmorgen de Porsche Racing Days op het circuit van Zandvoort. En op 1 juli, de zaterdag let's party en lets met een z. Bij de haven van Zandvoort, dat begint om half acht. En er is zondag op het Gasthuisplein een Jutters kofferbakmarkt. Jammer dat ik er niet bij kan zijn, want ik had dat graag willen doen. Ik vind dat namelijk echt fantastisch. En vooruitkijkend op het volgende weekend... dan is er de British Race Festival op Circuit, Park Zandvoort. En er is in het dorp van allerlei dingen te doen. Ja. Britse feesten, weet jij daar wat over nee, te vertellen? Niet, niet heel veel, niet heel veel. Maar jullie hebben als verkeersregelaar dan toch wel We wat wel mee wel te wel doen? Een taakje, ja. een taakje hier en daar. <laughs> Goed, er is, ik, ik weet dat er op zaterdag op het gasthuisplein bij het Wapen is er een barbecue. En nou, dan is er op. Allerlei gezelligheid. Allerlei gezelligheid. Op zondag is er een zomermarkt op de boulevard van Vouche. Met het Brits thema. Dat begint om 11 uur. En op zondag is er ook muziekfeest op het Raadhuisplein met de band After Beatles. Dat is dan op de avond, dus dat wordt Klinkt heel gezellig. Heel bekend. Klinkt heel bekend. Ja hè? En op 8 juli is er ook in Oud-Noord een buurtfeest. En het is dan uh, in de buurt van het uh, Tenkatenplein. Maar voor de Oud-Noord mensen, die uh, weten daar alles van. En, ja, dat wordt uh, wel uh, heel gezellig. Ja, Ben je daar wel eens bij geweest? Nou, we gaan wel eens naar die markt toe, maar ja, wij wonen daar niet. Dus ja, maar nee. voor de bewoners is dat een... Uh, ja, ze hadden Tot in de het over een doorlopend festijn, geloof ik. Dus. Veel, veel verschillende culturen in ja. die buurt wonen. En er was iemand die twijfelde eraan dat er veel culturen waren. Maar ik geloof dat ze op minimaal 15 verschillende Kijk nationaliteiten komen. Nou. Dus uh, dat is zeker wel de moeite kan om, om naartoe worden. te gaan. Je vroeg, net, je vroeg net of ik nog iets had. Ja. Ik, ik schiet me opeens te binnen. Ik was vanmorgen even bij de dokterspost. Er staat voor me meneer. Echt een mooie meneer. En die zegt tegen die assistent: uh, ik heb continu een erectie, heeft u daar iets voor? Wat denk je dat ze zegt? Drie maaltijden per dag en gratis inwoning. <laughs> <laughs> zo kan hij wel weer, meneer. Uh... Nou, zo, uh, zo zijn we hey, Leo, Leo, ik, ik, Jij hebt best wel een mooie radio stem. Dus uh, eigenlijk wil ik het verzoek neerleggen. kom, kom bij Zier van Zandt, wat programma's maken Hallo. Hallo. Hallo. Die arme man en die arme vrouw. Want ik denk dat als we dat gaan doen, dat Anki echt niet blij wordt, want dan ziet ze hem helemaal anders. Anki mag mee. Anki mag, oh, mag mee. Dat oh, is het wel gezellig toch? Ja, Ankie is ook heel gezellig natuurlijk. Maar we hebben, we hebben een verzoekplaatje. Ja, Willem. Wie gaat Willem Willem, Willem, Willem, Willem die ken je toch ja ja Ja, ja. ja, ja. uiteraard. Uh, Willem, die, uh, ja, die heeft een aantal fantastische muziekprogramma's hier heel veel beluisterd. En daar zijn wel we blij mee. Maar nou doet hij het verzoek Rondo Veniciano. Het zegt mij niets, maar uh, dat mooi. Dat, er gaat verandering in komen. Ik hoop, Willem, uh, je luistert dat, de, dat ik de goede versie te pakken heb. En anders dan uh, moet je maar boos opbellen of zo. Hier komt hij Prachtige muziek, Rondo Veniciano. En dat kan ik al, en anders verwacht van Willem, want die heeft uh, een bijzondere kijk op goed repertoire. En uh, uh, hij zei in, in zijn uh, Facebook berichtje net, Irene, dat hij uh, jou daar vermoedelijk een groot plezier mee doet. Goed, ja, he? absoluut. Ja. Ik en, uh, wil, wil nog even iets uh, over uh, 1 juli zeggen. Uh, nee, maar eerst even Willem's moet verhaal afmaken. Sorry. Nee, maar, want Willem wil graag van jullie weten wat jullie hiervan vinden. Ja, dit. ik vind dit prachtig. Maar dat geldt ook voor Henny en voor. De ah, lekkers, lekkers. Lekker stuk muziek. Het is een om naar lijst, klassiek, maar dan uh, lekker... Het uh, ja. is, heel, is heel zwaar klassiek. Hè? Dus, ja. <laughs> nou, Willem, je hoort het. Het uh, viel in goede aarde. Dank je wel. Hier trouwens Even een foto, terug, uh, Irene, van uh, jou ja. op Facebook. Die is al door 42 mensen geliked. Oh ja? Vier reacties. En ik vind deze reactie wel heel opmerkelijk. <laughs> oh, vertel. Heeft dat iets met een relatie te maken? Sportie, nee, Inge Verhoeven zegt nice. Marianne Rebel, topfoto, fijn om te zien. En Helmi Odenius, wat zie je er happy uit? Nou, <lacht> hoe, kan, hoe kan dat nou? nou? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Goed, even over zaterdag. <lacht> er is uh, een heleboel uh, te doen in het dorp. Uh, ik wil even een paar dingen. Nou ja, ik wil, ik wil ze eigenlijk allemaal wel noemen, want ik vind ze bijzonder. Uh, er is, om te beginnen bij strandclub uh, 12 aan zee... is er een haringfeestje uh, dat begint uh, om... even kijken... om vier uur, geloof ik, staat er. Uh, je betaalt 5 euro voor een maatje en twee drankjes... en de wapenzangers komen daar dus ook zingen. Dan is er in de Halterstraat uh, Amsterdam Festival 1 juli... het buitenpodium, dat is vanaf 8 uur. Daar zijn Yves... Yves Berendsen, Anstuin, de parel van de Jordaan. Iedereen kent er. Tony Andersson. Donny van Marle. Robin Raz en DJ Remy. Die komen daar dus ook, uh, zeg maar, hun kunsten vertonen. En wat heb ik dan nog meer? Dan is er smiddags bij uh, het kerkplein van 2 tot 5 Amsterdamse middag. met Mike Dane. Ons wel bekend. En uh, er is uh, bij, uh, hoe heet het? Uh, bij het wapen is er dus inderdaad de barbecue waar ik het over heb gezegd. En de wapenzangers komen daar gewoon ook nog even gezellig een beetje zingen. Want die zijn er vanaf zeven uur. En terwijl ze aan het eten zijn gaan ze geloof ik maar niet met de mond vol hoop ik zingen. Ik ga trouwens meezingen hoor, dus ik zal me inhouden. Goed, dat wou ik nog even zeggen. Henny Ja, Max Verstappen, 33. ik op mijn uh, telefoon. Dat je, als je mee wil naar de Grand Prix van België... moet je meedoen. Je moet hem liken op Facebook. Max de Stappen 33. Ja, maar kijk uit, er gaat ook een virus rond. Met, uh... Ja, maar dit is geen virus hoor. Een oh. tag je ja. maatje die je graag mee zou willen nemen. Dus ja, twee tickets voor de Grand Prix in België. Ja, het lijkt me helemaal gezellig ja. om daar naartoe te gaan. Frank Francorchon 2017. Ja. Leo, hou je van een blues? Blues? Een doorkijk oh. blues? <laughs> <laughs> Dat was weer voor een vraag. Ja. <laughs> Nee, ik zeg dat wat Willem Bruis, daar had ik het net over... die heeft woensdagavond, heeft hij een fantastisch programma... Bruis Cut the Blues... En dan dacht ik, nou, dan kies ik voor een stukje blues muziek om, om, alvast een beetje in de stemming te komen. Wat vind je dan? Ja, helemaal goed, dat? goed hoor. Goed, of door, of zeggen jullie, van, willen eerst nog even wat kwijt. Mag ook hoor, want ik bedoel. Nou, ik, wij, ik nee, doe, doe die blues en dan kunnen we daarna afsluiten. Want ah. dan is het alweer bijna uh, één uur. En uh, dan moeten we afsluiten. Nou, Willem, je hoort dat je moet woensdag ook uh, zorgen voor een, uh, voor een doorkijk blues. Overigens is zijn programma, uh, uh, wordt uh, uh, gebracht tussen de klok van acht uur en tien uur des avonds. Luisteren. It used to be so easy to kill my heart away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 Want tussen 8 en 10 uur s'avonds. Uh, voor en doorkijk, Blues heeft hij beloofd. Wij moeten er bijna aan een, een, een rijden mensen. Want het, ik kijk op mijn klok. Ja, we uh, hebben nog twee minuten. Exact. Ja. Dus uh, de laatste mededelingen van jullie kant. Eén mededeling van jou, Henny, en dan kan ik uh, bedanken. Feyenoord legt Sofian Amrebat voor vier jaar vast. En Ajax werkt eerste training af in het Amsterdamse bos. En Rijvloed vooruit PSV Nak. Fred. Nou, daarmee sluiten we de sport in ieder geval af. Wij gaan deze, dit uur uh, Watertorensport Lunch afsluiten. En ik ga bedanken, Leo Miesbeek, dat je hier naartoe bent gekomen. Graag gedaan. En, uh, voor de avond, dagen je ding hebt willen vertellen. Henny Rucker dank je wel uh, voor je eerste twee uur en dit uh, laatste uur. En volgende week de laatste, hè? Voor de en volgende week is de laatste. Op. Dan iedereen dat even weet. Dan hebben we in ieder geval voorlopig pauze. En uh, hoe dat terugkomt, daar moeten we nog naar kijken. Bruin. Ja, hopelijk. En Charles Duif, dank je wel voor de techniek. Graag ja, gedaan hoor. En dat je weer voor de heerlijke muziek hebt gezorgd. En Leo, vanmiddag, hoe laat begint het bij het Rode Kruisgebouw? Om half zeven vertrekken de, eerste de fietsers. En hoe laat zijn ze terug? Ja, nou, uurtje, anderhalf uur. Dan, uh... oh, en om oh. half negen is de loterij. Allemaal met bloemen en haring uit het ja, Huis. naar de afterparty <laughs> bij het uh, <laughs> Rode ja, ja, Heerlijk. Okay. Je bent welkom. En hey, gefeliciteerd de organisatie. Dankjewel. Ik wens jullie vooral veel zon toe. Hè? Want, uh, ja, ja, lopen, ja, dit weekend wordt het, een, wordt het een beetje minder. Maar goed, ja. uh, het is wat het is. We moeten het ermee doen. Ik wens in ieder geval iedereen een heel fijn weekend. En uh, geniet ervan. En maak er iets moois van. Jij ja, bedankt. Nee. Graag, Graag gedaan.